Welkom, Maike Koper. Dankjewel. De huidige fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid en ook de toekomstige lijsttrekker. En in het kader van de verkiezingen gaan wij een aantal gesprekken met je hebben. En we beginnen even met een persoonlijk gesprek met Maike. Wie is Maike? Waar is Maike geboren? Om te Jouw achternaam doet vermoeden, Koper, dat je echt een zandvoerster bent. Is dat ook zo? Dat is helemaal correct. Ik ben geboren op de van Lennepweg, Oud-Noord, thuis. Ja. En je hele leven gewoond in Zandvoort? En mijn hele leven uh, gewoond in Zandvoort. Gewoond, en in, gewerkt, ja. En in Zandvoort heb je diverse functies uh, vervuld? Ja, kun, je, kun je aangeven welke allemaal? Uh, je bedoelt uh, uh, naast mijn werk. Ik, ben, uh, uh, ik had natuurlijk uh, samen met mijn man Café Koper. En daarnaast wat bestuurlijk werk uh, voor Horka Nederland. Maar in Zandvoort heb ik me altijd ingezet voor welzijn, uh, de woningbouw en de Partij van de Arbeid. Dat zijn eigenlijk wel de, de bestuurlijke vrijwilligersklusjes die ik het langst gedaan heb. Bij, hoe, uh, hoe is het gekomen dat je in de politiek in bent gerold? Ja, is dat van huis uit? Uh, ik denk dat, uh, zoals ik net ook zei met dat vrijwilligerswerk, het heeft ook allemaal raakvlakken. Van huis uit heb ik van mijn vader meegekregen en van mijn ouders allebei dat je je steentje bij moet dragen. Ik bedoel, mijn vader zat bij de vakbond en die, die deed dingen, was lid van de Partij van de Arbeid. En uh, nou, dan ga je toch eens om je heen kijken. Kijken welke politieke partij uh, past bij je. En op mijn achttiende ben ik bij EMM terechtgekomen. Zo van, uh, uh, je bent lid, dus je gaat uh, naar een vergadering. En na een aantal vergaderingen, toen was ik al wat ouder, vroeg ze me voor het bestuur. En dat vond ik heel interessant, want daar, daar leerde ik echt wat je kunt doen voor mensen die, uh, ja, die niet alle kansen hebben. Uh, dus ho hoezeer je kunt helpen in besturen en in vrijwilligerswerk en wat je kan bijdragen. En dat vind ik ook dat, voor mij betreft, is de Partij van de Arbeid de partij die opkomt voor mensen die, uh, die niet alle kansen hebben. En dat probeer je in de Zandvoorts lokale politiek ook tot uiting te brengen? Ja, absoluut. Ja. Mm, okay. Ik denk dat je, dat je politiek maakt voor iedereen. Eh, dus het feit dat wij opkomen voor degenen die niet alle kansen hebben, betekent niet dat je niet kijkt naar de rest van de wereld. Je probeert juist te zorgen dat iedereen mee kan doen. De dus passie is bij jou dus van vader op dochter overgeslagen? Ja, zeker. Ja. En dat blijft ook zo? Ja, ja, ja, wat mij betreft ja. Eh, wel, ja. ja. Ik kan het niet doorgeven, maar het blijft wel zo, nee. ja. Ja. Als je nou kijkt naar... De, van die, het is een drukke baan, hè, raadslid van, uh, ja, van Zandvoort. Pittig, ja. pittig. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Maar je hebt ongetwijfeld ook wel eens vrije tijd. Ja, zeker. En wat, hoe besteed jij je vrije tijd? Hoe besteed ik mijn vrije tijd? Ja, uh, normaal gesproken, of nu... Uh, uh, uh, normaal gesproken, uh, ja, ga ik er veel op uit... Ik hou, uh, wat ik nu nog steeds doe, ik hou heel erg van wandelen. En ik heb ontdekt in, uh, in coronatijd dat het gewoon heerlijk is om uh, de zogenaamde ommetjes elke dag uh, te maken. En daardoor ben ik steeds iets verder gaan lopen. Ja, geen, uh, geen vierdaags hoor maar wel echt een lekkere wandeling over het strand of door de duinen. Dat is echt een, een, een, een recente hobby waar ik steeds meer tijd aan besteed. En verder ben ik echt iemand van uh, lezen, muziek, uh, theater... Uh, uh, uh, voorstellingen bekijken, van jazz tot uh, Smartlap uh, uh, zelf zingen. Dat is ook iets wat ik heel graag doe. En ik ben ook uh, altijd wel uh, ben ik betrokken geweest bij wat koortjes of iets dergelijks. Maar in uh, coronatijd heb ik uh, heuze heuse digitale zangles uh, gehad van een, uh, van een hele leuke dirigent, waar ik, uh, waar ik dan tegen mezelf en tegen een apparaat mm -hmm. maar wel heerlijk een uur zit te zingen. Dat is bijvoorbeeld echt een hobby waar ik, uh, waar ik heel blij van word. Dat. Maar je ambieert geen solocarrière. <laughs> nee, je zingt voor de lol hoor. Ja, okay. nee, ja. Ik zing niet, uh, ik ben echt een douchezinger En ik vind in een koor zingen, samen kom je verder. Ja. Dus dat vind ik echt heerlijk, maar geen, uh, geen solo carrière. Maar je was ook lid van dat uh, beroemde koor in Zandwoord, Koper als ja, heet ja, dat ja. gewoon. Ja, bij ons in de zaak zijn we ooit uh, gewoon met een aantal mensen gelijkgestemde zielen die ook van zingen houden. Zijn we begonnen aan uh, smartlappen, smartlappen ja. en levensliederen. Met een bepaalde droefheid en et cetera. Wat oude liederen. En dat doen we nog steeds bij het Wapen. Dat wil zeggen, wij doen dat nu natuurlijk niet vanwege de coronamaatregelen. was het even kan wel. Het heet geen koper ensemble meer. Het Wapen. Het Wapenkoor. Het Wapenzangers. Dus... En dat is echt heerlijk, want dat is echt... En weet je, het gaat niet om zangtalent, maar het gaat om dat gevoel wat je, als je samen zingt. De passie, samen. Dat, samen zingen is echt iets, iets, uh, iets bijzonders, want het, gaat, het, het klinkt beter als je het samen doet. en als je een beetje erbij oefent ook, is het niet alleen voor de lol, maar dan... Ja, daar wordt het ook mooier van. Dat is echt heel leuk om te doen. Heerlijk. Het woord samen, dat zit bij jou wel ingebakken, hè? Samen ja. zingen, samen di ja. dingen doen, heel belangrijk. Ja. En de tijd die je dan ik nog... Ik ben echt geen solist, nee. Nee nee, nee, niet, nee, nee, zeker niet, nee. Ja. Maar de tijd die je dan nog over hebt qua vakanties, heb jij favoriete vakantiebestemmingen of blijf je altijd in Zandvoort? Uh, nou, we zijn nu natuurlijk twee jaar niet weg geweest. Mijn man is niet zo mobiel, dus ik, uh, ik voelde daar niets voor om in een vliegtuig te stappen. Maar toevallig zeiden we het gisteravond nog, zodra het nou weer even kan, dan uh, is ons favoriete vakantieland Spanje. Spanje. En dan echt de, de, uh, de Westkust bijvoorbeeld, met al die, dat mooie Sherry-gebied mm -hmm. en uh, de heerlijke tapas uit zee. Maar ook de, de noordkant, Galicië en zo, dat vinden we echt prachtig met die ruige ja. natuur. Om daar te zitten en daar uh, dan twee, uh, twee weken lang lekker in de rond uh, te gaan en... Uh, nou, de boel te verkennen. Lekker tapa's eten, ja. glaasje drinken. Heerlijk. Helaas, allemaal wat minder geworden. Ja, hè? Maar wat dit vat ziet, zal ja, niet veranderen. Nee, precies. Dat, uh... ja. Nou, heel goed. Dan heb ik nog één laatste vraag. Een hele belangrijke ook: um, eten. Eten. Wat vind, wat, wat vind je lekker? Wat is je favoriete gerecht? Welk recept kun je ons doorgeven? Ik denk dat mijn familie nu zou zeggen: wat vindt ze niet lekker? Oké. Okay. Ik... Ja. Dat is sneller misschien. Nee, maar één gerecht. Niet van spruitjes. Nee, ik ook uh, niet. Maar uh, één gerecht, oh, dat vind ik wel heel moeilijk. Nou, de ossobuco zoals uh, Freddy maakt, mijn man, die is wel echt onovertroffen. Maar ik kan gewoon, uh, wat ik net zeg, zoals in Spanje, dat gewoon uh, een visje uit zee of uh, een, een, een, een lekker stukje kaas is al voldoende. Maar alles wat met liefde bereid is, vind okay. ik lekker. nou... Ik bereid ook wel eens dingen met liefde, maar dat ga je niet ah, je lekker doen. Je moet vinden. ze niet aan laten branden. Nee, nee. Maar dan verder, als het, goed, als, het, als het lukt en ze zijn met liefde bereid, dan vind ik echt alles lekker okay. hier. Ja. bedankt voor dit gesprek en een kleine inkijk in privé. En ik wens jou, dat wens ik trouwens iedereen natuurlijk, heel veel succes bij de verkiezingen. En wij van Zandvoort Kiest zullen er alles aan doen om dat te ondersteunen. Nou, dankjewel. Bedankt. Ik vind het echt